Zo strak als een snaar droppen en tikken, die kan me wat flikken Ik zwaar uit mijn plaat met de zweet in mijn Berucht en gevreesd, ik ben een feestbeest Ik ben een feestbeest Met een kop als een geest, kom ik langs gesheest Ben ik hier al geweest? Ik ben een feestbeest denk dat is balen